Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het Belgische bedrijf Bipo de mogelijkheden voor een overname opnieuw bekijken... schrijven ze in een brief aan het bestuur van PostNL. Bipost wil graag met de bestuurders praten over de overnameplannen. Het Belgische bedrijf wil de PostNL in het laatste bod overnemen... voor zo'n 2,5 miljard euro. Maar PostNL zelf vindt dat het beter zelfstandig kan blijven... en ook de Nederlandse regering ziet weinig in een overname. Het personeel van vijf vestigingen van Cargill in Nederland gaat staken. Cargill maakt onder meer ingrediënten voor de voedingsindustrie, zoals graan, alcohol en vetten. De vakbonden willen een loonsverhoging van 3% en betere regelingen voor oudere werknemers. Cargill wil volgens de bonden niet verder gaan dan 1,8% meer loon en zou niets willen weten van regelingen voor ouderen. Bij de Nederlandse vestigingen hebben zo'n 600 mensen een cao-contract. De bonden willen vanaf vanavond stapsgewijs de productie stilleggen. De Europese Unie wil bijna 15.000 euro terug van Geen Pijl, de organisatie die actie voerde voor het Oekraïne-referendum. Het geld van het Instituut voor Directe Democratie in Europa is gebruikt voor een advertentie om handtekeningen te werven voor het houden van het referendum. Volgens de Europese regels is verboden om geld van dat instituut te gebruiken voor zo'n campagne. Onderwijsinstellingen moeten meer doen om uitval van zwangere studenten en studerende moeders te voorkomen, concludeert de Vrije Universiteit, die bekeken wat er voor deze studenten wordt gedaan. Zo zijn er vaak geen kolfruimtes voor studenten en veel van hen komen in de problemen doordat ze lessen missen vanwege bijvoorbeeld een ziek kind. Het weer nog, een gebied met buien trekt vanavond van west naar oosten over het land. Vooral aan zee is er kans op onweer en windstoten. Morgenochtend verdwijnen de buien. Na wat zonnige periode volgt aan het einde van de middag opnieuw regen. En het wordt morgen zo'n 8 graden. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Z met nu Alternative FM. Het album heet Silver en uh, de man die het uitvoerde, dat, uh, dat zijn er drie. Uh, Ray Murphy, niet te verwarren met die andere Murphy die we hier een paar weken geleden hebben gehad. En dan hebben we ook nog uh, Julian Silke en Bo Manning. En Bo Manning was de man uh, die dit uh, onmiskenbare stemgeluid op de dag uh, legde in GT Driver. Dat uh, heeft alles te maken met de snelheid op uh, circuits en noem maar op. Aangezien ik ook nog een beetje wat in de autosport doe, ja, dan zijn het voor mij aardige tijden. Zeker met de afgelopen week met 1M verstappen tijdens de Grand Prix van Brazilië. Hè? Toen heb ik ook wel mijn vingers een beetje aflopen likken. Uh, ja, dan doet dit soort nummers mij altijd wel wat uh, om uh, dan ook graag en het nodig ook uh, uit om te gedraaid te worden, denk ik. Wat bevoerde die uitkomen. Oh. Komt me zowat amper mijn strot uit. Negen minuten over negen inmiddels. Ja, we hebben het tweede uur met uh, Julien van Kid Hardigan. Ja, zekers. Want uh, er komen leuke dingen aan uh, sowieso voor de, voor de band. Mm -hmm. uh, Want je zei, je verklapt al maandag uh, dat... Uh, dat, je, dat jullie als band dan weer uh, op, uh, mogen, uh, op mogen komen? Ja, ja als, uh, als de afshow van, uh, van Placebo. Siggo uh, Dome? Uh, ja, maar het niet, de afshows vinden niet plaats in Siggo Dome nee? zelf. Nee, oh. nee de afshows vinden plaats in Club sigo Dus dat is echt. Ah, oh, dat is meteen, dan een beetje meteen, een beetje een beetje een beetje maar Dus dat is, uh, ja, dat is in ieder geval gewoon een. Uh, voor mij was het is een uitverkochte show. Dus ja? wacht, ik verwacht zeker dat er bij ons heel vol zal gaan staan. Dan. Ook weer zo'n mannetje of uh, 600? Nou ja, ik, ik, ik weet niet precies hoe groot de club is. Maar dat we er in ieder geval vier, 400. 400 man uit voor gaan. <coughs> Uh, want want uh, Overigens had je, uh, hadden we het over bijvoorbeeld de, zeiden we dat ook? de setlist. Hè? Dat je niet je beste nummers nee, helemaal aan nee, het, het begin voor, moet Nee, moet voor, zitten? Die, voor die shows moet je dat niet doen. Nee. nee. Voor een normale show. Dat is nou, laat ik een laagste normale show. Mm -hmm. Als je gewoon een, een, een show doet zeg maar voor, je, voor je eigen fans. Mm -hmm. Of gewoon een, een, een, een show waarin jij meteen van het begin je publiek voor je hebt staan. Mm -hmm. Dan kan je doen wat je wil. Ja. Maar dan, kan je wel, dan moet je, je op een bepaalde opbouw hebben die goed werkt met rustpunten, zeg ja, maar. En ja. stevig beginnen en stevig eind. Dat is al een beetje. Ja, want dat is dat is. Uh, uh, setlist, ja, ja, ja, ja. Uh, je moet nadenken hoe je het uh, publiek uh, bij ja, is, kan. En, en hoe, je het, hoe je het publiek bij je moet houden. Ja. En want ja, het is moeilijk om uh, mensen een uur lang te boeien. Ja. Ja, dat is... Dat, dat vind ik ook. zelf wel ja, moeilijk. Ja, maar <laughs> okay. dus, daar ligt ook misschien meteen ook de uitdaging, denk ik. Ja, of niet? Je, moet, je moet echt... Uh, als jij alleen maar... Stel je beroemd met alleen maar zachte liedjes... Terwijl je harde band bent. Ja. Dan, <laughs> dan sta dan gaat toch beetje dan dan dan dan dan een beetje raar man. te kijken. je een beetje naar kijken, uh, weet je. Ja. Wat gebeurt hier? Ja. Maar ja, ook aan de andere kant. Als je alleen maar knalt, weet je. Met alleen maar hele... Ja, het kan wel. Dat je alleen maar heftig leaks hebt. Maar ja, soms wil het publiek ook even op adem komen, weet je. Ja, ja. Even dan toch je ballet uh, tussendoor gooien in het ja. midden. Uh, een een ballet uh, die, die, die hou je nog, uh, hou we nog uh, goed, want er ja. uh, komt er een aan van het album. Uh, dat is Eigenlijk, ik vind hem het, het mooist, Maar goed, een ballet vind ik het nog het mooiste van, uh, van het album. En maar ja. maar welke wat, wat, wat was van ja, ja, de ballet volgens jou? Uh, de de ballet Hound. He. Oh ja, houdtje, ja. ja. Hij staat op de Met, lijst, met ja. Marcella ja. gedaan, ja. Hij is, ja. hij is, uh, hij is, ik kan hem overal draaien. Dat doe ik ook nou echt overal ja. kwijt En maar, dat, is, dat is voor mij prettig. Ja, ook een lof naar de, naar, naar de vocalen van Marcella. Nou, ja, want ja, dat, uh, dat is extreme of passion nu ja, helaas. Ja, oh ja. Maar uh, ja, die heeft dat zo, uh, zo goed gedaan. Wa hoe ben jij eigenlijk aan me gekomen? Wij zitten dan... bij, uh, bij, zit bij een publisher, uh, Downtown ja? Music. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een publisher die verbindt, uh, die, die synchroniseert uh, muziek met beeld. Dus dat is eigenlijk wat zij doen. Okay. En dus dat, dat plaatst onder uh, muziek onder reclames en films en uh, game industrie. In ieder geval, dus, uh, we hadden een gesprek met, met, uh, met Lucas daar op kantoor en uh, hij zei van u is nagedacht over uh, uh, gastenperformance op je op je nieuwe plaat. Nee, nou kun je kijken wat we wat, wat, wat we kunnen doen week. En nou, Toen was het uh, had een paar namen genoemd en die ging niet checken. We ook Anneke van Riersberg kwam Ja. ja. Marcella en ik hoorde de stem van Marcella en dacht van dat oh, hey, vind ik wel echt wel gaaf. Dus uh, toen, uh, ja, toen zijn we samen gewoon in contact gekomen mm -hmm. en uh, uh, ik zei wel hey, ik heb, uh, ik heb uh, deze track uh, die heb ik, uh, heb, ik, uh, heb ik in zijn betaal gemaakt, wat zou je ermee doen? Nou, dus zij al wat demotjes opgenomen, nou echt vet, toen heeft ze gewoon die, die uh, track gewoon uh, voor het uh, echt ingezongen mm -hmm. en uh, ja, die hebben we, en hebben we hem afgemaakt. En, uh, we gaan binnenkort met haar afspreken om, uh, ja, om uh, rechts een exemplaar van, van het album en uh, gezellig even koffie doen. Misschien nog verdere plannen bespreken, weet ik niet. Mm -hmm. Ja, maar in ieder geval heel top. Ja. Ja, uh, waar waar uh, moeten we ervan kennen? Want mij zegt het niks. Maar Anneke van Giersbergen zegt mij natuurlijk alles. Want die heeft met de Gathering natuurlijk... Ja, uh, nee, maar Marcella die, uh, die, die heeft een... Uh, ben die wat die dat zat heeft... eerst in Stream of Passion. Dat is echt een hele bekende band. Al. Maar die zijn uh, nu uit elkaar. En Marcella is nu bezig met haar eigen project. Solo gaat ze nu. Hm. En uh, verder zit zij in The uh, uh, Gentle Storm. Dat is een band van Anneke van Griesbergen. Ja. Samen, dat is ik ook, is het met Arjen Lucas? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar, doet, daar zingt Marcella ook in. Dus die werd heel nauw met Anneke van Griesbergen. En doordat we de naam hebben genoemd, zijn we natuurlijk ook heel nieuwsgierig hoe die track dan klinkt. Ja, hem ja ik, heb hem, al, weken, ik hem heb hem al een paar weken, heb ik, al, heb ik hem al een beetje laten horen. Stiekem omdat, uh, ja, ik vind iets heel leuk maar deze sprong wordt toch naar mijn idee okay. veel beter bovenuit dus, dus, dus ik ben stiekem al deze wat meer aan het, het, het dragen Maar goed uh, <laughs> eigenwijs als ik ben want uh, dat, dat ben ik dan <laughs> maar goed het uh, heeft ook uh, ik zei al het heeft het voordeel dat je bijna overal in kwijt kan zoals ja, een soort uh, programma uh, wa, op muziek staan wat je niet, wat je doet. niet zo bewust geschreven wordt nee, dat mensen denken ik ze willen ze willen scoren of zo ah, nee. nee meer gewoon van hoe cool, heb uh, dit, je het nummer geschreven? Wat had ik nog voor, voor dat we nog we ik hebben taal, we hebben uh, we hem in hebben hem instrumentaal gewoon eerst in elkaar gezet. Ik okay. had een ik had, een, uh, ik had wat wat, uh, wat ja akoestische partijen ja. als in van niet met heel uh, niet hele heftige sounds ja. en uh, ja dat, dat haakte allemaal mooi op elkaar in, maar alleen we misten zang en ik dacht van nou ja als ze dan als, als we dan een track willen doen met met een met een guest performance ja. dan uh, dan laten we deze dan proberen, weet je? Ik, had, ik heb met elk liedje had ik wel een idee qua zang, weet je? Maar ik dacht, oké. Okay. En ik vond het ook wel, ik vond ook een gedurfde uh, move om haar gewoon helemaal de rol te geven in het liedje. Ja. Geen duet van maken. Nee. Dat vind ik heel erg uh, vooral lerend. Dan dan dan wordt het echt zo'n ja, bellen ja, ja, ja, ja, twee keer. En dan denk ik van, nee nee. Ik dacht van, oké. Okay, ja. Ik trek me terug. Ik heb alleen een achtergrondkoortje erin gezongen. Laat haar gewoon de lead geven. En heel veel mensen... Ik hoor voor reacties van een paar mensen. Maar oké, dan lijkt het... Of zij nu ineens overneemt. Je mag zeggen wat je vindt. Ik vind het nog stoerder... dat je gewoon jezelf daarin durft op te offeren Want je moet het een kost geven... die dan met een ego gewoon... Nou, laat ik ook eens even. Dat op, hoe jij zelf bent. Uh, opzij zet zeg ja. maar. En in dienst van het liedje het beste bij het liedje naar boven waren. Daar gaat het om. Zoals niet. Ruud Gullit in 1988. tijdens het uh, Europees kampioenschap bij het Nederlands elftal. in dienst van het elftal. En niet. Precies, zegt Ruud dienst, Gullet, uh, in nee. Dienst daar, ja, dan. precies, inderdaad. Um, nou ja, dit zeggende hebben we nu toch uh, min of meer de link al gelegd. naar het nummer Hans Hier Is. Kit Harlequin, maar dan wel met de stem van Marcella Bovio. altijd uh, heel erg leuk is, zoals je op een gegeven moment allemaal weer de nummers uit het uh, verleden erbij pakt. Uh, zoals dit. Uh, dit is uit 2010. En ze zitten, uh, ja, uh, Julien, die vraagt dan. hé? Wat klinkt dit? wijs ja. maar dit is uh, uit uh, 2010. Is Deetje, oh. uh, het was uh, een van de eerste jaren dat wij uh, bezig waren als. Uh, verslaggevers voor het uh, alternatieve FM. Uh, nou ja, Marcus uh, deed dan de fotografie. Dat heeft hij nu ook weer gedaan. Toch, hè, Marcus? Yes, yes. Ja. Nog steeds. Nog, nog jaar weer. Ja. En, uh, en dit was het uh, eindexamenproject van Daan van Putten. En de lied of ja, de, de frontvrouw was Vrouwke uh, van Es. Dus, oh, ja. En uh, later uh, heeft Max Westendorp, want uh, dat is ook een van de bandleden, die is later nog uh, uh, ergens uh, opgedoken. Bij de de, inderdaad, de Fudge. Dat heb je heel goed. Ja, <laughs> precies. En uh, dan, dat, voorloper was in deze band. Dus uh, ah, daar heeft hij zich uh, warm uh, gedraaid. Uh, bij gangster. Dus okay. daar kwam hij vandaan. Ja. Ah, <laughs> Zo is het uh, een beetje de geschiedenis. En uh, dat komt dus weer een beetje ook uit de geschiedenis van uh, de Rob Agda woord wordt No Man's Valley. Uh, jij zei, uh, Julien, dat was, was toch een beetje ook. Het uh, verhaal van, ja. uh, van Triggerfinger. Maar ik dan Liefel, die zei het net tegen mij. Ik ik een ja. beetje Triggerfinger achter. Ja. Maar dat um, vond ik ook wel een beetje inderdaad. Ja, maar wat jij zei? and -me Ja, ja. Had, had de bluesy sound. De uh, bluesy sound, ja. ja. ja. Van in en Kea. Okay, ja. ja, cool. Wat tof, die zat er ook wel, Die zat er ook echt wel in met dat... beetje dat orgeltje. Dat, uh, dat, dat, ma dat maakt een beetje... in. Een beetje een sexy-swoong-achtig uh, iets. Heb ik ja. tegen die jongens gezegd. Weet je waar ze hm. vandaan komen? Ze nee? komen uit uh, Noord-Limburg. komen Ze vandaan uit Horst. Ja, okay. zijn de buren van uh, Roman Hersen. Zo moet je het eigenlijk zien. Oh, <laughs> <laughs> Roman Hersen komen uit uh, Amerika aan het plaatsje. Nou Dat ligt dicht bij Horst. En uh, dit, dit komt echt uit Horst. Mm -hmm. En daarvoor roden we... Een nummer van jou. Ja. Yeah. Uh, door uh, Hound. Uh, nog even over uh, het album. Want ik weet dat... Dit keer heb je, volgens mij heb je dat ook met die vorige gedaan. Crowdfunding. Uh, of uh, Ja, je, alleen de vorige... Was dat uh, niet met crowdfunding? Vorige was, ja, we hebben het toen gewoon geprobeerd, geprobeerd. Maar we hebben niet echt goed doorgezet daarmee. Nee. En nu... Wel. Wel. Wel. Ja. wel Hij is volgens nou, mij Jij hebt ook uh, toen geholpen, weet ik. Ja. En, en ja, dus dit is eigenlijk gewoon grotendeels, uh, grotendeels Dit is gewoon helemaal gewoon crowdfund. Ja, uh, dus, uh, kijk, dit kijk, ja. is allemaal. Dit, dit is dus omdat ik heb ingelegd. Om het precies echt gewoon omdat mensen zoals jij geloven uh, in, in, in Ja, ik die... wel. Ja, ik, dus geloof ik, ik, ja, ik, ik ja. vind het wel leuk om over te hebben. Maar ja. ik vind, wat, ik, wat ik altijd zo tof vind dat, dat er, er, is, er is geen product, helemaal niks. Nee. <laughs> en uh, je vertelt <coughs> mensen in zo'n filmpje een verhaal van hé, hey, we willen dit en dit doen. Ja. Ja, um, en, en, dan, en, en, en, dat, en, en dan gaan mensen hier steunen. En vond ik, dat, toen, toen, toen, toen ik de eerste bericht kreeg van die en die heeft uh, zoveel gedoneerd. In ruil daarvoor dat wow, dit, dit, dit, dit werkt dus echt. Want je ziet wel, ja. Zeker in die muzikant omgeving waar we ons begin, bevinden. bevinden, uh, mm -hmm. En zoveel bands die met crowdfunding werken. Dus, um, Toch nog, oh, ook nog even. Um, Daarbij noemend, uh, iemand die uh, jou zeker een uh, warm hart uh, toedraagt. Ook een omroep in het land, maar wat, uh, wat dichter bij Rotterdam. Ik denk de dat omroep. ik hoor, ja, ja, Thomas, Thomas Hartofeld? Ja, Thomas, die is niet alleen goed voor ons, maar echt voor heel veel bands in de Rotterdamse scene en omstreken. Die het is meer uh, het, uh, van uh, het harde werk. Toch? Thomas is. een stevige werk. Thomas ja, ja. Bang Ray, wat Bang is ja, Banger Radio. hij Is wel yeah. echt een stevige zender ook ja. inderdaad. Hij ja, houdt ja. echt van een harde muziek en hij is. Ja, eigenlijk altijd wel aanwezig. Ja, ja oké. Okay, het is. Het is het, uh, hey, ik bedoel, uh, het, het is. Ja, hoe moet ik het nou weer zeggen? Zonder iemand te kort te, kort te doen. Uh, ja, het is gericht op. Een of meer een beetje het stevige werk zeg. Je ja, ook, ja, hij zit wel echt in de, in de rock, wat heavy rock dat, dat, segment ja. is wel zijn, is zijn, is zijn ding. ding. Ja. En uh, dan, wat ik van hem weet zeg, maar dan ja. Uh, uh, ja, is ook, uh, hij ook altijd bij showtjes kijken als we in Rotterdam ja. zijn of zelfs uh, maar hij komt ook maandag naar de placebo after show ja. want die, die gaat, is gewoon gratis toegankelijk trouwens voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Je hoeft Die, geen kaartje nee, voor Prisibo nee. te kopen. Je kan gewoon langskomen. Uh, en het jongen. is in Amsterdam. In Amsterdam. Plaats van, <coughs> in plaats van Rotterdam. In plaats van Rotterdam. Nou kom jij van oorsprong uit. Uh, of tenminste jouw uh, jou plek waar je een beetje bent uh, begonnen met muziek uh, op te leiden. Is in Amsterdam. Ja. Toch? Daar heb ik gedaan, ja. conservatorium gedaan. Conservatorium heb je daar gedaan. Ja. Uh, uh, want, want je hebt het ooit nog eens verteld bij de, bij de EP. Je bent op een gegeven moment... Ben je, naar Rotterdam uh, gegaan? Ja, ik, uh, nee, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben gewoon Rotterdammer, ja. toen ben ik gaan studeren in Amsterdam, toen heb ik in Zaandam gewoond, Koog aan de Zaan, toen ben ik in Amsterdam gewoond. Ook een behoorlijke scene daar in Zaandam, ook stevige ja, beentjes, Saans, als ik het. de Zaanse bandcultuur, dat is goed en ook hard vooral, we hebben vorige week nog in Zaandam gespeeld, ja. bij Rock Café Jinx, ja. echt uh, heel tof. Maar uh, nog even terug, jij bent uh, van oorsprong in Rotterdam en je bent ja. naar de Amsterdam gegaan om je opleidingen uh, te doen. Ja. Uh, en deze band is een Rotterdamse, een ras, echte Rotterdamse band, vind ik. Ja, te... of niet? Ja, deels. We hebben nu een nieuwe drummer. Hm. Hebben, maar sowieso, Bottomline is een Rotterdamse band. Ja. Dat sowieso, maar we hebben onze drummer komt uit Luxemburg. Hm. Die, uh, die is daar geboren. Onze gitarist Arun is in Zuid-Afrika geboren. Ja. Broco uit Katwijk. Uh, en ik uh, kom in Rotterdam, dus het is dus een beetje een soort van internationaal gezelschap geworden eigenlijk sinds de oost waarbij erbij kwam. Katwijk. Ja. Katwijk, Katwijk is super internationaal. Ja. Ja. Uh, ik weet ook dat er uh, Noordwijkse mensen zijn, uh, zoals De Legs, uh, ja. die, uh, die, uh, die jongens die zijn hier geweest. En we hadden er uh, de Unterrables uh, bij uh, de Rob wordt uh, gehad, ook uh, uit de buurt van Katwijk, maar wel uit Noordwijk. Hm moet ik wel goed zeggen. <laughs> <laughs> maar uh, dat er een. Uh, dat, dat daar ook in die, uh, die. Die windhoek. Dat daar toch wel uh, iets uh, aan de gang is. Dat, ja. dat heb ik al uh, in de gaten. Maar. Uh, van Rotterdam weet ik het zeker. Dat daar. Uh, dat daar een flink uh, wat. Uh, wat aan de gang is. Ja, dus, hoor ik ook steeds meer. Race the Ace. Ja, ja, ja. ja. Zonder ja, nieuwe zanger, beetje... heb ik Las ik ja. vandaag. Ja. Oh, ja. Zonder joh. Ja. Dat je. was een toffe band. Maar wat het was nu. Ja ook door festivals eendragsfestival in Rotterdam ja. en er wordt gewoon veel meer gedaan aan de bandscene terwijl ja een paar jaar geleden waren de bandscene gewoon naar de knoppen gedraaid en wat de podia's gaan wegvielen ja. was er niks meer door gewoon ja. slechte slechte hoe komt dat nou hebben ze daar ja, dan gewoon, gewoon niet gewoon echt slechte, niet of zo ja ik denk ook gewoon financieel slechte beslissingen te ja. veel afhankelijk zijn van subsidie ja. dat soort dingen ja. ja dan dan dan dan, dan gaan dingen ook gewoon naar de knoppen bijvoorbeeld een tent zoals Baruch ja. Dat overleeft al jaren gewoon. Ja, ja. Op eigen kracht te draaien. Ja. Supergoed. En dat is, ja, dat is, dat is een top-tent. Zeg maar. ja. dus, en die hebben ook de hebben, die hebben uh, uh, beste podiumprijs gewonnen voor Rotterdam. Dit jaar. Want elk jaar doet de Pop uh, Doet een prijs uitreiken zeg maar, voor beste podium. En dit jaar zijn ze uh, als de winnaar uit de bus gekomen. Dus ja, en daar heb ik ook een paar keer gespeeld, ook op het festival van, uh, van Baruch OPR en daar zelf ook gespeeld in een in in toko. Ja. Dus ja, het gaat goed met de bandteam, maar dat komt omdat ja, mensen ook actiever zijn geworden. Ja. De bandjes zijn er zelf ook. Ja. En er wordt veel gevoel gedaan voor bands. Ja. Dus ja. En een van die mensen die we net hebben genoemd is Thomas Hartenveld ja. met Bang Your Radio. Ja. Ik zal het maar even gewoon goed noemen. Yes. Uh, weer terug naar de muziek. Uh, ik zei al, we hadden een band uit de droppen. Akda woord Geschiedenis. Gangster. Deze is van een vrij recente geschiedenis. Want die hebben in de eerste voorronde van dit jaar al gestaan. Ik ben helemaal weg van deze band. En het heet, uh, de band heet Amigdelen. En dat nummer wat ze hebben gemaakt... zit een waanzinnige clip bij. Maar het nummer is ook even zo goed unfold. was hem helemaal. Superstar idol. En ik denk dat het ook uh, te maken heeft met dat uh, verhaal uh, wat, uh, waar we mee doodgegooid worden met talentenjachten en dat soort dingen. Want dat was eigenlijk een beetje de aanleiding om dit te noemen een beetje uh, te laten horen. Van Pulp. Nou, we hebben vandaag ook wel weer gezien dat het Nederlandse publiek de Pulp TV zat is. Ja. Ja, ja. Ja, ja hè? Ik het ook. <laughs> Uh, heb jij, uh, he, hebben jullie iets van een protestzong? Nee. Niet? Politie. Nee. Nee, hè? Nee. Nee. Uh, boet je die niet of uh, uh... ben je er niet aan toegekomen of wat uh, dan ook? Uh, uh, uh. Nee, nou, ik schrijf niet echt. Ik schrijf er niet echt van, vanuit ongenoegen naar. Uh, naar uh, politieke statement of dat soort dingen. Nee, nee dat, dat, is, dat is niet. Uh, ik schrijf meer gewoon. Uh, uh, uit van gevoel... gevoelsdingen ja. zijn zeg maar gewoon elementen uit mezelf. Dan, dan dat ik... Uh, dat ik me erger over wat er allemaal in de, in, in de wereld gebeurt. Ja. Um, nog even over Penelope. <coughs> ik, ik meen dat er toen... destijds bij de uitzendingen... die wij uh, hebben gemaakt met, uh, met Vicky... en met Allard... waar is de naam aan opgehangen? En toen dacht ik dat er, dat er uh, gezegd werd... Uh, van nee, dat heeft te maken met mijn mama. Want die heet Pen Penelope... of Penny... Dat, okay. uh, dat, dat, dat is uh, wat ik ervan begrepen heb. Ja. En nu zie ik ook ergens. Want ik zit even stiekem op een Facebook-pagina te kijken. En er staat ook een uh, like van Penny Klamersuppers. Kijk. En dat is de moeder van Viking van Zijl. Oké. Ja. Dus. Uh, bij deze dus uh, gezegd. Maar volgens mij uh, komt het daar vandaan. Maar ik ga dat uh, gaat het niet. Uh, uh, ik ga het niet, niet, niet met zekerheid zeggen. Ik ga het ooit nog eens een keer vragen. Als ze nog een keer voor de tweede keer hier nog eens een keer komen. Dan uh, ga, ik het, uh, ga ik het echt vragen. Nee. Waar komt jullie naam vandaan? Van de ik denk dat ze bijna wel zeggen. Van, dat is genoeg nee. maar, uh, ja. Nou ja goed. Uh, over de naam van jouw band gesproken. Hoe is die ontstaan dan? Uh, Kid Harlequin ja. um, ja, We hoor. hebben het nu toch even over de naam van de band. Dus dan moeten we dat eventjes uh, benoemen natuurlijk. Ik denk, dat is er, dat was weer drie jaar geleden. Ja. Harlequin, um, oh ja, nu weet ik het weer. Ja? Harlequin zijn twee betekenissen. Harlequin is een uh, vorm van uh, middeleeuws entertainment, daar kan je hem op gooien, ja. dat, was, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is waar mensen op zoeken. Maar Harlequin was ook een ziekte ja. waarin de huid niet meegroeit met het lichaam. <laughs> <laughs> Oké, okay. nou dat, dat, dat, dat, dat is spannende... wel... Dat, dat kan je, als je het vanuit songwriting perspectief ziet, zeg maar, was, was, mijn, was, mijn, was mijn perceptie van dat, dat je iets maakt, dat steeds groter en groter en groter wordt. En dat eigenlijk, zeg maar, gaat een beetje zijn eigen leven leiden. Ja, ja. Dat, wat je met, met liedjes vaak ook... Uh... Ja, uh, uh, over wat jij uh, nu zegt, die, die tweede betekenis, hè, over dat het niet meegroeit, dat, dat komt dus weer een beetje terug in de, de clip Itch. Itch, ja. Ja, heel duidelijk. Vindt. Ja, ja dat, dat is een soort van... Uh, en dus ja. van ja. en het een band zeg maar zeker met de bednamen uit je ja had, uh, ja ga dus ja. ja. ah, die clip kijken uh, ja, die clip uh, <laughs> is op Vimeo te zien ja ik YouTube <laughs> zeg dat, uh, Vimeo toch Facebook ook nu weer op YouTube hij is ook naar YouTube gegaan oké oké dus dus dan uh, weten we dat hij uh, daar nog uh, te halen valt ja duidelijk uh, er was nog een nummer waar jij zei van daar ben ik zo verschrikkelijk trots op ja dat is um, die gaan we straks horen dat is, Side, die gaan we, die, draaien, die, uh, die ja, okay. gaan we eerst even draaien ja, Die wordt de eerste? die gaan eerst even draaien. Die track, die vind ik... Uh, die ska arrangement is die denk ik... Wordt de op de plaat. Echt het allerbest uit de ver gekomen. Ja. We hadden daar, uh, wat ik graag wil doen was ook een strijkersarrangement schrijven. Mm -hmm. en, uh, dat is ja, dat klopt Jan. We hebben samen met, uh, met David Uitlinde, is onze ja. arrangeur ja. voor het klassieke DLM. Uh, hebben met een, een, een zeg maar ook al wat dames van het Konstoor Amsterdam. Hebben in Amsterdam hebben ik het het uh, ineens met je hebt het over die strijkers en dat, ja, dat viel die... mij inderdaad ook op. op, op bij ik, een... vind ik vind het gewoon supermooi. Ik ik strijkers en rockmuziek is misschien een beetje cliché, maar het. <laughs> ik ja. vind het zo mooi klinken en uh, als je goede melodie hebt zeg maar en je hoort het eigenlijk... dat, dat vond ik mooi moment. Dat kwam tot leven want ja als wij als wij in de studio dat doen, ja. dan kan je dat gewoon met een synthesizer kan je dat inspelen. Ja. En dan, okay, dan denk je wel, oh, leuk, leuk hoe de partij klinkt, dat klinkt tof. Maar als je het eenmaal door vier strijkers in een ruimte, ja. en zij spelen dat, zeg maar, dan, ja, dat, is echt, dat is echt een fel moment. Het komt helemaal tot het leven en die, die muziek, hun instrumenten hebben zo'n andere klankkleur met cello en alt viool en viool, dat is echt prachtig. Ik zou bijna gaan, zeggen, laten we wel eens even gaan luisteren naar ja. hoe, uh, hoe die klinkt, hier als ja. on side van Kid Harderkind. Ja, Marcus, zo zit er dus ook nog een beetje klassiek in deze alternatieve FM. Heel klein beetje dan. Heel ja, een ja, een klein beetje. Ja, klein beetje, ja. beetje klassiek. Um, uh, dit was uh, uh, The Other Side van uh, Kit Harneken. Terug te vinden op Itch, track 7. Ja. Als we dat even voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn. Ik uh, zou bijna zeggen, die moet je dan ergens in het midden zetten, denk ik. Uh, dat uh, staat die ook al uh, nou, Dat dacht ik wel. Hij zit uh, in het midden uh, gesteld. Dat, dat, dat, dat verbaast me ook niks. Dat is een beetje ja. uh, in eentje die ook weer een piekmoment uh, moet hebben. Ja, ja, zeker, he? ja, zeker aan het einde van de zon in uh, de Brits kunnen we een beetje, kunnen over live wat ja. knallen. Maar Komen wat dan terug. ook uh, de strijkers uh, eventjes uh, langs of dat niet? Zou dat zou heel gaaf zijn, maar dat ja, is maar dat... zo enorm veel werk. En ja. ook tijd die je daarin moet investeren. En plus het is heel moeilijk om ook live dan uh, die strijkers uit te versterken. Want... Wij spelen echt hard live. Zou, zou je, echt hard. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar zou je nog eens uh, zoiets... Met, van, maar dan uh, wil ik echt met een Strikers ja. Dan wil ik het echt uh, William Tentation stel met een groot orkest zou ik dan uiteindelijk... Ja. Misschien over vijf, zes jaar zou ik het echt wel een keer willen doen. In ik, een mooie uh, grote ik, kerk ik, of ik, zo. Ik, ik, ik zie dat nog wel een keer gebeuren. Want ja, ja ik bedoel, uh, jullie zijn met die, met die band zo uh, verschrikkelijk aan het, uh, aan het weg, aan het timmeren. Dat lijkt mij ook... Het voor niks verbazen als het een keer. Kid Harder en Symphony. Ja, ja dat, dat geloof <laughs> ik wel. Uh, maar ik zei dat al bij de EP dat het al uh, die richting wel op zou gaan uh, inderdaad. Dus uh, de EP is eigenlijk uh, de proloog voor uh, nu twee volwaardige albums. Ja. Hè? Want uh, de, dit, was, dit is eigenlijk de tweede echte volwaardige album uh, ja. die, die afgeleverd is. De eerste die, uh, die uh, is ooit in 2014 of 13. Ons eerste album of de eerste EP? Nee, album. Het album was uh, 2015. 15? Ja. Elk jaar een nieuwe plaats. Elk jaar een uh, boem. 2014. Uh, begon dat was met uh, dat we, begon, was de eerste EP. De EP. Toen, ja. begonnen we ook, uh, toen begonnen we ook met spelen. in uh, ja. 2014 januari ongeveer. Mm -hmm. 2015 kwam Wyatt. 2016 kwam Age. Oké. Okay. Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat je gewijs bent. Ik vond het ook weer leuk om hier te komen. Ja, dankjewel. Ja, en uh, dan zeggen Marcus en ik altijd in koor... tot, tot volgende, volgende week. week. En volgende week zit Dakota hier. En leuk. overigens gaan wij nog uh, één nummer draaien... van uh, dat eerste album. Het eerste volwaardig album. Het titelnummer van dat album. Ah, kijk. Ja, want dat is denk ik toch wel... waar we mee af gaan sluiten. En dat is Wired. En dan is het inderdaad Dag...